Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Britse media melden dat de Britse monarchie stappen zet om te moderniseren wat betreft diversiteit. Dat dat nieuws nu naar buiten komt, beschouwen kenners als een reactie op een interview van prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle met Oprah Winfrey twee weken geleden. Daarin zei Harry onder meer dat racisme een belangrijke factor was geweest bij de beslissing om naar Amerika te verhuizen. Nu melden vrijwel alle grote Britse kranten en nieuwsorganisaties dat het Koningshuis zich oriënteert op manieren om beter om te gaan met zaken waarbij diversiteit een rol speelt. Ze melden allemaal ook dat dat proces al in gang was gezet voor het interview. Aanpassingen van de coronamaatregelen die het kabinet twee weken geleden als mogelijkheid heeft geopperd gaan niet door. Met het Meldehaagse bronnen. Ook de avondklok blijft voorlopig van kracht. Het kabinet zegt dat dat nodig is vanwege het oplopend aantal coronabesmettingen. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag ruim 7000 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Weliswaar minder dan gisteren, maar wel ruim 650 meer dan het gemiddelde van de afgelopen week. Alle 58 demonstranten die gisteren zijn aangehouden na een verboden protest op het Museumplein in Amsterdam zijn weer vrijgelaten. Sommigen krijgen een boete, anderen worden vervolgd, bijvoorbeeld als ze geweld hebben gebruikt tegen de politie. Vandaag beëindigde de politie een nieuw protest op het Museumplein. Die demonstratie was wel toegestaan, maar op een andere plek... En de Franse marine heeft in het nauw van Calais 72 migranten van twee boten gehaald. Ze waren vanuit Calais vertrokken naar Groot-Brittannië. De migranten zijn teruggebracht naar Frankrijk. Ondanks de risico's proberen de laatste tijd steeds meer migranten illegaal het kanaal over te steken om in Engeland te komen. Het weer droog, vannacht meest niet kouder dan 4 graden, maar hier en daar rond het vriespunt. De wind neemt af, morgen af en toe zon en een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Bij Amsterdam vertraging op de A10 West richting knooppunt de Meer. Na een ongeluk bij de Koentunnel is een kwartier vertraging vanaf Landsmeer. Maar alle rijstrokken zijn weer open. Tot zover de verkeersinformatie. Iedereen is gewoon zo normaal en dan kom ik erbij. En dan... dan...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 I'm yeah. I swear Still stay easy, easy. Just don't. you like a ring. Through my head, say I wanna be. I mean, I I'm waiting back, Quickly, But quickly, the blood races through my veins. Quickly, loudly, I wanna hear those no shoe bells ring. Wish me love, a wishing well to kiss and tell. van zand voort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 op 106.9. zes Dire no no perfect day. A movie too. And then. and get you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 Een steek, daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer toch zo'n echt een leuke band. Ja. Die ja. echt een leuke band.